Allah, wa salatu wa salam ala rasoolillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma baad. We gaan inshaAllah verder met de uh, les van de Sira En we gaan het vandaag hebben over het verdriet dat de profeet vrede zijn met hem voelde Na de dood van zijn oom Abu Talib En na de dood van zijn vrouw Khadija toen het onrechtvaardige blad dat symbool stond voor de boycott van Bennu Hashim en Ben-Muttalib werd weggehaald. We hebben gezien dat een aantal mannen zich hebben verzameld en ze hebben het besluit genomen om het blad weg te nemen. Toen het blad werd weggehaald konden de moslims weer enigszins ademen. Maar daarna deden zich twee gebeurtenissen voor die de bron vormde van groot verdriet voor de profeet, vrede zij met hem en de moslims. Namelijk de dood van Abu Talib en de dood van Khadija. De dood van Abu Talib en de dood van Khadija. De oom van de profeet, sallallahu alayhi wasallam, Abu Talib, die het altijd voor hem opnam, overleed. Toen hij op zijn sterfbed lag en de situatie Uitzichtloos leek, Bracht een aantal mannen van Quraysh. Waaronder Utba ibn Rabi'ah. Abu Jahl. Umayyab ibn Khalaf. Abu Sufyan. En anderen een bezoek aan hem. Dit zijn allemaal voormannen van Quraysh. En toen Abu Talib ziek werd. Besloten zij een bezoek te brengen aan Abu Talib. Ze zeiden tegen hem, je bent een man die aanzien onder ons geniet. Hij was een gerespecteerde man, Abu Talib. Zoals je ziet, is jouw tijd aangebroken. En je weet wat er zich tussen ons en jouw neef afspeelt. We hebben in het verleden gezien dat ze het meerdere malen hebben geprobeerd om tot een compromis te komen met Mohammed. Dus ook deze keer. Ze zagen dat Abu Talib op zijn sterfbed lag en ze besloten bij hem langs te gaan. En ze zeiden tegen hem, je bent een man van aanzien en je weet wat zich heeft voorgedaan tussen ons en jouw neef. Daarom willen wij jou vragen om hem uit te nodigen, te laten komen en tussen ons te oordelen. Zodat een ieder van ons de ander met rust kan laten. Abu Talib nodigde de profeet vrede, zij met hem uit en zei tegen hem: Mijn neef, dit zijn de voormannen van jouw volk. Ze zijn bijeengekomen om een overeenstemming met jou te bereiken. Ze willen overeenstemming. Hierop zei de profeet sallallahu alayhi wasallam, vastberaden als hij altijd was, hij zei: Het beste wat zij mij kunnen geven. ...is een woord waarmee zij het respect van anderen zouden krijgen. Waarmee zij over anderen zouden heersen. Welke woorden natuurlijk? De woorden la ilaha illallah. Abu Jahl riep toen... ...we zijn zelfs bereid om jou tien woorden te geven in plaats van één. Hierop zei de profeet Vrede, zij met hem... ...zeg la ilaha illallah en neemt afstand van wat jullie buiten hem aanbidden. Hierop begonnen zij allemaal in hun handen te klappen. Ze begonnen in hun handen te klappen. En ze zeiden, wil jij, o oh Mohammed, van alle goden één God maken? Dit is een vreemde zaak. En dat is precies waarnaar de islam uitnodigt. De islam wil van alle goden één God maken. Of beter gezegd, de islam wil alle goden afschrijven. En één God erkennen. De ware God, Allah subhanahu wa ta'ala. Vervolgens zeiden ze tegen elkaar, mensen, staat op. En blijft op jullie geloof, houd vast aan jullie geloof. Want bij Allah, deze man is niet bereid om jullie iets te geven. En hierop openbaar Allah subhanahu wa ta'ala de volgende verse van Surat Saad, verse nummer 4 tot met 8, en daarin staat: Wajibu en ja'ahum, mundirun minhum, wa kalalal hadha sahirun kadab, a al alihata, ilahan wahida? Inna hadha la un ujab, wantala kalmela uminhum, an en de vertaling? Interpretatie van de betekenis beter gezegd. En zij verbaasde zich dat er een waarschuwer uit hun midden tot hen was gekomen. Dat vonden zij vreemd. En de ongelovigen zeiden, dit is een liegende tovenaar. Heeft hij de goden tot een god gemaakt? ...heeft hij de goden tot een god gemaakt... ...dat vonden zij vreemd... ...voorwaar, dit is zeker... ...en verbazingwekkend iets... ...en de vooraanstaanden onder hen... ...daarmee doelende op deze mannen... gingen weg... ...liepen weg... ...zeggende... ...ga door... ...en wees geduldig... ...met de aanbidding... ...van jullie goden... ...voorwaar dat... ...van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ...waarmee hij is gekomen... Is zeker iets dat tegen jullie bedoeld is. Is zeker iets wat haaks staat op jullie overtuiging. En dat is ook het geval. Het staat haaks op hun overtuiging. Shirk en Tawheed kunnen nooit samenkomen. De profeet alayhi wasallam, waakte erop dat zijn oom de islam zou omarmen. Dat is jullie niet ontgaan. Hij wilde heel graag dat zijn oom Abu Talib moslim werd. En hij hoopte dat zijn einde goed zou zijn. Dat hoopte hij. Vooral omdat hij natuurlijk zoveel heeft betekend voor de islam. De profeet wilde heel graag. Maar steeds werd Abu Talib daarvan weerhouden. Steeds werd hij daarvan weerhouden. Door een aantal lieden van Quraysh. Mensen. Telkens als hij erover begon na te denken. Dan doken een aantal mensen van Quraysh op. En die zeiden tegen hem. Je bent toch niet gek. Je gaat toch niet het geloof van je vader verlaten. Hou je vast aan het geloof van je vader. In Sahih al bukhari staat vermeld dat toen Abu Talib op zijn sterfbed lag. De profeet hem een bezoek bracht. Het waren zijn laatste momenten. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Hij wilde heel graag dat hij moslim werd. Dus hij bracht hem een bezoek. En hij zei tegen hem. O oom. Zeg la ilaha ibn Allah. En dit duidt natuurlijk op het belang van het uitspreken van deze woorden. Het feit dat jij erkent of zegt Mohammed is een goede man. Zijn boodschap is mooi en aardig. Dat is niet voldoende. Je moet die woorden uitspreken. Zeg la ilaha illallah. Een woord dat mij in de gelegenheid stelt. Om het voor jou bij Allah op te nemen. Een woord dat mij in de gelegenheid stelt om het voor jou bij Allah op te nemen. Op dat moment, precies op dat moment en hieruit blijkt het gevaar van het hebben van slechte vrienden. Slechte mensen om je heen. Op dat moment riep Abu Jahl en riep Abdullah ibn Umayya die daar ook aanwezig waren: "O oh Abu Talib, je gaat toch niet het geloof van Abdul Muttalib verlaten?" En ze bleven op hem inpraten. En dit heeft ertoe geleid dat zijn laatste woorden de volgende woorden waren. Hij zei namelijk ik bevind mij op het geloof van Abdul Muttalib. Ze bleven op hem inpraten totdat hij zijn laatste woorden sprak. Zeggende ik bevind mij op het geloof van Abdul Muttalib. Met andere woorden ik sterf als moesrik. Ik verlaat het leven als moesrik. En hierna zei de profeet sallallahu alayhi wasallam ik zal vergeving voor je blijven vragen, zolang ik hier niet van woord afgehouden. En hierop openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala, zoals vermeld staat in surat at Toba 113, ma kana wal ladina amanu an yastagfiru li'l mushrikina, walau kanu uli Oftewel, interpretatie van de betekenis: het is de profeet en de gelovigen niet gegeven, niet toegestaan om vergeving te vragen voor de veel goden aanbidders. Nadat hen duidelijk is geworden dat zij, dus de Moshirikiën, behoren tot de mensen van de hel. En Allah zegt ook nog erbij: kanu uli korba. Al zijn het naast de familieleden. Doet er niet toe. En ook zei Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals jullie weten. In surat al qasas Vers nummer 56. Inneke la tahdi man yahdi man Wa bil muhtadin. Oftewel. waar jij kunt. degene die jij lief hebt. En daarmee doelen ze natuurlijk ook op. Abu Talib. Hij had hem lief. Maar Allah zegt. Jij kunt degene die jij lief hebt geen leiding geven. Maar Allah leidt wie hij wil. Het is Allah die leidt wie hij wil. Dus hieruit blijkt dat Abu Talib het leven heeft verlaten in staat van koffer. In staat van ongeloof. Soms worden er door mensen overleveringen aangehaald Waaruit zou blijken dat Abu Talib alsnog de islam had omarmd. Deze overleveringen beste mensen zijn door de geleerden ofwel als zwak ofwel als gefabriceerd bestempeld. En dit soort overleveringen kunnen het niet opnemen tegen de overleveringen die in Bulgarije staan. Waarin duidelijk melding wordt gedaan van het feit dat Abu Talib het leven heeft verlaten in staat van koffer en degene die meer hierover wil lezen kan dit terugvinden in een boek genaamd Al-Isaba van Ibn Hajar Al-Asqalani ook lezen wij in Sahih al bukhari een moslim dat Allah subhanahu wa ta'ala de bestraffing van Abu Talib zou verlichten omdat de profeet hierom heeft gevraagd dit vanwege de steun en de hulp die hij de profeet vrede zijn met hem al die jaren heeft geboden. De bescherming die hij Mohammed sallallahu alayhi wa heeft geboden. Zo lezen wij in Sahih Muslim. Dat de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd. Degene van de mensen die het lichtst bestraft zal worden. Op de dag des oordeels. Is Abu Talib. Hij bevindt zich in het lichtste van de hel. Hij bevindt zich in het lichtste van de hel. Daarin worden zijn hersenen tot koken gebracht. Daarin worden zijn hersenen tot koken gebracht. Dus moet je voorstellen, degene die de lichtste bestraffing geniet, zijn hersenen worden tot koken gebracht. Wat te denken van degene die de meest verschrikkelijke bestraffing in de hel moet doorstaan. De voorspraak van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, heeft ervoor gezorgd dat hij deze lichte bestraffing krijgt. En de voorspraak die de profeet vrede zij met hem, hier heeft mogen verrichten voor zijn oom, Abu Talib, is één die specifiek voor hem weggelegd is. En voor niemand anders. Niet dat iemand denkt, het is mij ook gegeven, om voor mijn naaste familielid, die als mushrik, kafir, is overleden. Om vergeving voor hem te vragen. Of om zijn bestraffing lichter te maken. Op de dag des soerhuis. Nee. Deze zaak is specifiek weggelegd. Voor Mohammed. Sallallahu alayhi wasallam. De tweede gebeurtenis. Die de profeet vrede zij met hem. Heel veel verdriet. Heeft aangedaan. Was de dood van zijn geliefde vrouw. Khadija. Khadija. Bintu Gwedeit. Zijn eerste vrouw. Zij was namelijk, zoals jullie weten, zijn rechterhand. Zij was zijn rustplaats. Zij was zijn wederhelft. Zij was zijn compaan, En ga zo maar door. Telkens als Quraysh hem iets had aangedaan, dan was zij degene die zijn leed wegnam. Dan was zij degene die hem met haar warmte alles deed vergeten anha. Khadija overleed kort na de dood van Abu Talib en deze twee gebeurtenissen zoals ik zei hadden de profeet vrede zij met hem diep geraakt vandaar dat het jaar waarin dit was gebeurd als het jaar van verdriet bekend staat Aamul Huzn. de profeet alayhi wasallam, is haar dan ook nooit vergeten hij plachtte haar heel vaak aan te halen. Als hij aan het praten was, dan was hij gewoon om heel vaak te refereren naar Khadija radiallahu anha. En hij bleef de contacten onderhouden met haar vriendinnen. En ook met iedereen die deel uitmaakte van haar familie. Tijdens de slag van Badr, toen abul As ibn Rabi'a, de man van zijn dochter Zeneb, die toen de tijd nog steeds een mosjeek was toen hij gevangen werd genomen stuurde zij dus de dochter van de profeet stuurde een ketting naar de profeet sallallahu alayhi wasallam die zij had gekregen van haar moeder Khadija tijdens haar huwelijksnacht zij stuurde die ketting naar de profeet sallallahu alayhi wasallam toen de profeet dit zag voelde hij diepe sympathie voor zijn overleden vrouw en ook voor zijn dochter. En hij zei tegen zijn metgezellen. Als jullie het mogelijk achten. Om haar gevangenen te laten gaan. En haar ketting terug te geven aan haar. Doe het dan. En natuurlijk de metgezellen konden ook niet anders. Dan gehoor te geven aan de oproep van de profeet Mohammed. Vooral toen zij zagen hoe diep geraakt hij was na het zien van de ketting van Khadija. De ketting die hem terugbracht. Naar zijn mooie tijden met haar. En dat de profeet sallallahu alayhi wasallam Zo vaak. Over Khadija sprak. Maakte zelfs Aisha radiyallahu anha. Jaloers. Zij riep zelfs op het dag. Richting de profeet sallallahu Dat Allah hem een betere vrouw in de plaats heeft gegeven. Toen ze dit zei, riep de profeet sallallahu alayhi wa sallam, bij Allah, hij heeft mij geen betere vrouw gegeven. Zij geloofde in mij, toen de mensen mij verlogenden. Zij nam mijn woorden aan voor waar, terwijl de mensen mij voor leugenaar uitmaakten. Zij steunde mij met haar bezit, terwijl de mensen mij alles ontnamen. En deze woorden die de profeet sallallahu alayhi wa sallam, sprak, waren voldoende voor Aisha radiyallahu anha om nooit meer iets te zeggen over Khadija. Ook kwam op een dag een oude vrouw naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, toe, waarna hij haar hartelijk ontving en vroeg over haar toestand. Hoe is het met jou? Hij begon te vragen, hoe is het met jou? Hoe gaat het met je? Hij was heel erg geïnteresseerd in haar. Aisha radiyallahu anha werd nieuwsgierig en vroeg na het vertrek van deze vrouw aan de profeet, waarom hij zo vriendelijk was tegen deze vrouw. Waarom hij zo geïnteresseerd was in de toestand van deze vrouw. Toen liet hij, sallallahu alayhi wa sallam, weten, dat zij een vriendin was van Khadija. De liefde van de profeet richting Khadija, bracht hem ertoe om zelfs zoveel aandacht te hebben voor haar vriendinnen. Hij zei, zij was een vriendin van Khadija. Die vaak bij ons over de vloer kwam. Over de positie van Khadija radiyallahu anha. Uh, levert Abu Huraira over. Jibreel alayhi salam. Kwam naar de profeet sallallahu alayhi wasallam, En zei vervolgens. O boodschapper van Allah. Dit is Khadija. Die is aangekomen. Ze kan op dat moment binnenlopen. Ze heeft eten en drinken bij zich. Wanneer zij bij jou aankomt, doe haar dan salam van haar heer, vredesgroet. Kijk naar de grote eer die deze vrouw is toegekomen. Allah groet haar. Doe haar dan salam van haar heer en van mij. Zelfs van Jibril subhanallah. En verblijf haar met een huis in het paradijs. Van Qasab. Qasab betekent riet. Maar het is in dit geval riet wat gemaakt is van parels. Kasab, riet gemaakt van parels. Waarin zij geen geschreeuw hoort. En geen vermoeidheid kent. Geen geschreeuw hoort. En geen vermoeidheid kent. Als beloning voor hetgeen wat ze heeft betekend. Voor de islam. Voor Mohammed sallallahu alayhi wa En voor de moslims. Voor ons allemaal beste mensen. Het is dan ook terecht. Dat we haar van tijd tot tijd. Gedenken. Zoals wij vandaag hebben gedaan. En we vragen Allah subhanahu wa ta'ala. Om haar te begenadigen. En we smeken Allah subhanahu wa ta'ala. Om haar in zijn genade op te nemen. En vergeet niet om van tijd tot tijd een smeekbede voor haar te verrichten. En voor alle met gezellen. Radwanullahi alayhim. Wa Shadu la